Er is geen ongenodig gast meer op het, uh, op het veld, hoewel Manchester United misschien denkt, nou die nummer 10 van Barcelona is wel ongewenst deze avond. Maar voor de 90.000 geldt iets heel anders, er wordt een overtreding gemaakt door hey, Valencia, dat hebben we nog niet eerder gezien. Iniesta is het slachtoffer, nou Bas jij turft, dan is dit nu zijn vijfde overtreding, zijn zesde. Ja, ja. Vijf. en hij krijgt nog een schouderklopje van Kassai, van dit is nu echt de laatste, bij zeven grijp ik in. Ja, Steven corners penalty deden wij vroeger op het pleintje. Deze is ook niet zo heel ernstig hoor. Nee, deze valt mee. Maar het is wel weer hij. Het is de zoveelste. het voor Barcelona. De rechterkant van het veld. Mascherano. Messi. Messi, Messi. En weer langs twee mannen. Dan speelt hij de bal een beetje te ver voor zich uit. En mag Park ermee vandoor. 1-2. En dan is er een overtreding van Barcelona. Die wordt gemaakt door Daniel Alves. En krijgt die nu, denk ik, die is de eerste gele kaart van de wedstrijd. Omdat hij een veelbelovende aanval... Tegenstoot eigenlijk van Manchester United onderbreekt. Dat is volgens de letter van de wet volkomen terecht. Dat hij hier een gele kaart volgt voor de Braziliaan. Geel. Omdat hij zich, nou ja, vergrijpt dus ja. aan Evra. En dat had echt een kouter van Manchester kunnen zijn. Goede beslissing van de scheidsrechter Ja, als je het dan over die kaarten hebt, dan is er één overtreding geweest van Valencia in de eerste helft. De keer op de enkels van Pedro was dat, meen ik. Die, die overtreding was wel een kaart waard. Voor de rest zijn het wat lichte vergrijpen en een beetje mopperen van Valencia. Nu ligt het spel dus even stil, omdat Kassaï de administratie moet bijwerken. En pas dan kan Vidic die vrije trap gaan nemen in de middencirkel namens Manchester United. Met vier man op lijn, een beetje tegen de achterhoede van Barcelona gedrukt. De bal gaat gewoon breed naar Ferdinand, die andere centrale verdediger. Ferdinand, die een meter of twee voor de middenlijn staat, maar bezoek krijgt van Iniesta. Dat de bal breed schuift naar Fidic. die wordt ook opgejaagd. Terug naar Ferdinand. Ja, daar stond Iniesta dus nog. Dus die bal moet eigenlijk wat vlug naar voren. Dat gebeurt wel op het hoofd van Park. Die legt hem nog aardig neer. Voor Valencia. Valencia Rooney, die met zijn rug naar de goal staat. En dan ruimte ziet aan de andere kant van het veld. Bij Hernandez en bij Gix, die een voorzet moet gaan geven. Gix wil zijn tegenstander voorbij met een moeilijke sleepbeweging. Dat mislukt. Het uitverdedigen van Barcelona is daar. De bal naar Fia is daar, halverwege de Spaanse helft. De aanval stokt even omdat Via de bal niet onder controle krijgt. Maar die komt er wel voor de voeten van Alves. Dan gaat Via lopen. Moet er een paas komen. Die komt ook. Maar die wordt dan weer door Evra onderschept. Evra en Rooney aan de linkerkant. In de as van het veld is Park gevonden. Die wil de bal in één keer doorspelen naar Hernandez. Die in de as staat bij het strafschopgebied. Vervolgens komt Barcelona eruit. En wordt er nu een overtreding gemaakt door Garrick. Is Iniesta of Xavi is het slachtoffer? En dan gaat het hard ineens met de kaarten. Want na de kaart voor Dani Alves is hier de kaart voor Garrick namens Manchester United. Ja, ook op deze overtreding, op deze kaart is niks af te dingen. Het is een vliegende tackle waar de middenvelder van Barcelona dus het slachtoffer van is. Twee gele kaarten in de tweede helft van deze wedstrijd. Wat dat betreft is het 1-1. Maar die andere stand is veel leuker voor iedereen die Barcelona aan warm hart doet. Want na iets meer dan een uur spelen staat de ploeg uit uh, Barcelona met 2-1 voor. Even kijken dat het aantal uh, doelpogingen. Want daar verschijnt een aardig statistiekje van in beeld. Tussen Barcelona en Manchester United 13-2 is. En het voordeel, uiteraard, van Barcelona. Valencia weg aan de rechterkant van het veld. Valencia, de goede voorzet. Die bal is, nou ja, dus geen goede voorzet. Want die komt net te ver voor Rooney, voor Giggs, Die daar wel stonden, maar de bal over zich heen zagen vliegen. Vanaf de andere kant moet die bal opnieuw. Evra neemt hem mee. Vallen en opstaan en dan is hij de bal kwijt omdat Busquets die bal met een hele slimme lichaamsbeweging een schijntrap rustig over de achterlijn laat rollen. Evra trapt erin als je dat zo zou mogen noemen en de bal is dan de prooi voor Valdes die een doeltrap mag nemen en dat gaat doen na 62 minuten. Voor rust Pedro 1-0, 6 minuten daarna Rooney 1-1 en in de 54 minuten Messi 2-1. Dat is wat we hebben gezien tot nu toe. Hey, je bent geneigd om te denken als Valencia er zo doorheen komt. Van, nou, dit is wel aardig voetbal. Ja, Manchester United is natuurlijk gewoon een superploeg. Alleen Barcelona is nog even net een klasse beter. En vanavond misschien wel twee klasses beter dan het elftal van Alex Ferguson. Dat toch ook weer gewoon kampioen van Engeland is geworden. In een buitengewoon zware competitie. Nog wel even lastig had in de eindfase. Maar uiteindelijk toch met zeven punten voorsprong op Chelsea. En stadgenoot Manchester City. Die titel binnensleepte. Die Champions League finale. Ja, daar krijg je toch zo langzamerhand een hard hoofd in. Als Pedro namens Barcelona de bal heeft. Iniesta vindt in de as van het veld. Combinatie met Messi. Nee, Messi neemt aan. Messi schiet. En Van der Sarre redt met benen en handen. Moet wel loslaten. En heeft dan hulp van Ferdinand. Die die losgevallen bal. Maar wegtrapt uit het strafschopgebied. Het was weer even een hele snelle acceleratie. Eerst Ferdinand in het bos gestuurd, dan met het linkerbeen geschoten. En de redding noodzakelijk van Van der Sar en de hulp kwam van Fidic in dit geval. Ze blijven het bij United achterin doen zoals ze het deden. Ik denk nog steeds dat dat niet de goede manier is. Die twee centrale verdedigers staan lucht te dekken. Messi is 10 meter daarvoor altijd aan speelbaar. En daar komen ze plotseling met vier mensen die allemaal in beweging zijn. Dan is het niet meer tegen te houden. En dan kun je wel proberen nog met die twee centrale verdedigers alsnog in te grijpen. Maar dan gaat dat toch vaak niet goed. Er komen dus kansen, mogelijkheden en, en doelpogingen van Barcelona. De teller is wat dat betreft dus behoorlijk opgelopen. Maar als dat nou je Achilleshiel is van twee jaar geleden. Waarom als je zo'n ervaren coach bent, waarom verander je dat niet? Onbegrijpelijk. Ik snap er helemaal niks van. Maar het is wel vaker opgevallen ook in de geschiedenis. Dat ook met Nederlandse ploegen die dan op basis van slim tactisch voetballen. Niet op basis van kwaliteit. het ook grote Engelse ploegen moeilijk konden maken. Ook met Ronald Koeman zitten praten vanmiddag. Kan me nog een wedstrijd herinneren van PSV. Daar zal Tony Bruinslott alles ook nog van weten. Tegen Arsenal. Toen Arsenal toch echt beter was. Maar PSV het slimmer deed. Ook zoals nu. Geen spits. En laat ze maar zwemmen daar. En dan heb je altijd kans op succes. Sergio Busquets aan de bal voor Barcelona. Aangespeeld. Xavi of Iniesta. Pardon. Teruggekaatst naar Busquets. Opnieuw Iniesta. Messi, Iniesta, 1-2. Bij meteen twee man kwijt ook. En dan komt ook Xavi in beweging. Die krijgt nu de bal. Op 17 meter van de goal. Die gaat zoeken naar mensen die nog meer gekomen zijn. Daniel Alves. Die krijgt de bal voorzet achter het stand. Langs. Messi wil scoren, maar dat doet hij niet. Omdat er nog één op de doellijst staat om de bal weg te tikken. Hij wil het te mooi doen. Hij wil het te mooi doen. En Fabio kan dan uiteindelijk de bal uit de doelmond halen. Dat kost hem wel een blessure, wil ja, ik wel. Volgens mij schudt hij je spier af. Maar het is nog 2-1. Hij staat daar nog in de doelmond Fabio, gaat nu achter de lijn. Ja, het is kramp of ja, wat het is. Hij moest zich een beetje overstrekken om die matcher van Messi uiteindelijk toch de baas te zijn. Want Messi achter het zandbeen langs dacht, ja, dat hoort dan ook wel in zo'n finale als deze. Nou, Daar dacht Fabio dus anders over, die nu achter de achterlijn tegen zijn paal staat. En nu wacht op de verzorger van Manchester United. En ondertussen heeft Barcelona het balbezit met Iniesta en Messi. Messi weer uh, rustig combineren op dat middenveld. De tegenstander is dus met een man minder. Het lijkt me inderdaad kramp. Want Als je iets gescheurd hebt, lijkt met de kans dat je je been tegen de paal strekt niet groot. Ik zou het nee, zou dat doen. deed hij in eerste instantie niet. Nee? Oh, nee, maar volgens mij nu wel. Ik denk dat het kramp is. Manchester met tien man. Messi aan de bal. Gevonden Iniesta, die zet het op een loop nu. 2, 3, 4, 5 meter gepakt. Dan Carrick op bezoek gekregen. Terug naar Messi. Allemaal weer recht voor de goal. De ruimte is klein, maar dat zegt in het geval van Barcelona niet zoveel. Dan gaat de bal terug naar Xavi, die kan in alle rust schieten. Xavi en een redding van Van der Sar. Goede redding van Edwin Van der Sar. Die zich voor de zoveelste keer toch zal opwinden. Dat er zo makkelijk van die afstand geschoten kan worden. Omdat als je daar, nou ja, we hebben dat nu twintig keer gezegd. Een man te weinig hebt op dat middenveld. Dan kom je altijd wel iemand, kan je in, in schietpositie brengen. En dat doet Barcelona keer op keer. Of er komt een steekpaasje op een loopt er dat strafschotgebied binnen. Goede redding van Van der Sar op het schot van Xavi. Isavi gaat nu die corner nemen. Natuurlijk kort met Pedro die zich meldt ook aan die linkerkant. Of gaat hij dan toch bij hoge uitzondering voor het eerst in deze wedstrijd een keer lang proberen. Omdat nu ook Piqué zich voorin. Gemeld heeft en ook Busquets, die wel enige lengte met zich meebrengt. Inmiddels staat op die doellijn daarbij Van der Sar. Het is een beetje mikken, het is een beetje zoeken. Nou, dan komt die bal dan bij de penaltystip. Wordt die weggekopt door Gix, naar achteren gekopt. Linkerkant, een beetje ongelukkig weggewerkt, uh, vooral hoog door Evra, die daar vervolgens zelf achteraan gaat, maar wel afgetroefd wordt. En dan is er nog meer ruimte voor Messi. Messi die de bal dan terug naar binnen wil leggen. Dat mislukt. Dan Pedro gevonden. Pedro, penaltystip. Terugleg Iniesta en Van der Sar. die de bal hard op zich af ziet komen. Maar wel zodanig recht op zich af dat hij hem in één keer klemvast in de hand heeft. De eerlijkheid is dat het in de eerste 20 minuten van de tweede helft. Waar Barcelona een voorsprong heeft genomen van 2-1 op Manchester United. Een soort schiettent geworden is op de helft van de Engelsen. Die er eigenlijk nauwelijks nog uitkomen. En keer op keer zien dat Barcelona dat doel van Van der Sar. Toch in regelmaat wel van de meter of 18. Maar toch serieus onder vuur nemen. En ook nu via Pedro weer schuiven in de richting van dat doel. Van de man uit voorhoud bezig als zijn laatste wedstrijd. op zijn 40e jaar. En misschien toch ook wel het gevoel heeft dat. hoe hij deze avond nog tot een goed einde zal moeten brengen. dat hij het ook niet meer weet. Waar komen ze weer met Iniesta, met Messi. En dus weer rustig rondtikken op dat middenveld, Xavi Busquets. Terug naar Xavi. Breed. Nu wel weer wat meer richting de middenlijn. Ook Daniel Alves nu op de helft van de tegenstander. Messi weer vrijgelaten. Dan kan hij wat meters maken. Naar binnen kruipen Messi. Pasen. Dan wil Xavi of Iniesta naar de bal toe. Dat lukt niet. Valencia verdedigt uit. Maar wacht veel te lang. Wacht veel te lang. En dan komt die bal voor de voeten van Iniesta. Iniesta. Bal naar de rechtervoet. Waar hij dan vervolgens wat mee naar binnen drijft. Weet dat Pedro zich ook. Aan die linkerkant ophoudt nog even naar Busquets. Het is allemaal op de kleine ruimte, maar het lukt allemaal wel. En zelfs Abidal gaat meedoen aan dat hogeschoolvoetbal in hoog tempo. Als nu Iniesta de bal weer heeft, terug naar Pedro. Halverwege de helft van Manchester United. Het aanzetten van Iniesta. Het aanzetten van Iniesta het vinden van Messi. Dan Xavi. Xavi steekbal richting Via. Via komt wel met een voorzet vanaf de rechterkant. Schafsopgebied. Maar dan stapt Evra uit en speelt de bal over de achterlijn. En dan besluit... Casai om daar een corner voor te geven. En dat is uh, terecht. Maar niet komt die corner voordat er gewisseld is. En het is, uh, na alles wat we net hebben verteld, niet heel opvallend dat het nummer 20 bord van Manchester United omhoog gaat. Dat is die Fabio, die Braziliaanse back, die dus uh, met kramp kampt of met wat andere spierproblemen. Hij is er in elk geval uit. En voor hem in het elftal, Nani. ja dat is wat er gebeurt. En dat is toch wel een tamelijk aanvallende wissel, maar zouden ze wel wat moeten gaan verschuiven of zouden ze 3-4-3 gaan spelen? Nu daar is wel de afgelopen weken bij United veel op getraind. Maar dan uh, neem je wel veel risico, nog meer. Nou ja, misschien gek genoeg met eentje minder achterin. Staat het allemaal wat logischer. Dat zou ook maar zo kunnen. Oh, Messi nu aan de rechterkant met een schitterende beweging. En nog één. En dan, nou nah, nee, niet de bal bij een medespeler gekregen. Maar Manchester verdedigt zwak uit. Via nog vanaf dat. Via een goal! Oh, schitterend. 69ste minuut, 3-1. David Via. De aanval van Barcelona leek eigenlijk al voorbij.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 Het is na Nino te benen die bij zijn eerste balcontact het balverlies leidt. Leid, waardoor Barcelona dus alsnog de kans krijgt. Om via via met die ja, fantastische bal Edwin van de Zarter te passeren. En je ziet vervolgens in beeld Ferguson zitten met die rode roos op zijn revers. En het lijkt er toch op dat die roos al wat meer is gaan hangen naarmate die wedstrijd vordert. Het grote verdriet, de tragiek misschien wel van deze 70-jarige manager van Manchester United. Maar tegen dit Barcelona is geen kruid gewassen. Terwijl uh, uh, Guardiola nog altijd heel druk aan het bewegen is. Gaat toch ook de gedachte uit naar Edwin van der Sar, De man die vanavond zijn afscheid beleeft. Heel stiekem het idee had. Misschien sta ik wel met die Cup met de grote oren voor de derde keer boven mijn hoofd. Ik denk dat hij die gedachte langzaam maar zeker kan laten varen. En dat dit niet zijn feestavond is geworden. Of kan Manchester United nog wat? Een ploeg die toch op het Europese niveau, hoogste niveau, heeft bewezen dat je maar drie minuten nodig hebt om twee keer te scoren. Vraag dat maar in München eens na. Nou, daar is Gix. De bal klaarliggen voor Rooney die het op dezelfde manier wil doen als uh, via met zo'n bekeken balletje binnenkant over de keeper heen. Want deze poging gaat een meter over over het doel van Valdes. Ja, 20 minuten nog en 3-1 de voorsprong voor Barcelona. Nani zoals uh, al aangegeven in het elftal gekomen. Staan toch gewoon uh, nou ja, in feite nog min of meer vier verdedigers nu. Kijk even naar de laatste lijn van uh, Manchester. Ja, het is toch nog hetzelfde systeem. Daar is in zeg niet zo heel veel aan veranderd. En ja, Valencia is er niet gezakt. Ja, exact. En uh, Nani is dan aan de rechterkant zeg maar, over het middenveld komen te spelen. En Valencia is nu dan linksback. Nou ja, oké, okay, dat kan. Of uh, nee, ik liep Valencia als rechtsback. En Eva is toen nog altijd linksback. Dat is wat er gebeurd is. Uh, ja, je zal toch nog wat moeten verzinnen. Het gekke is dat ik bij United het gevoel heb dat als die ploeg straks helemaal nergens meer aan denkt. en de Van Bank gaat spelen. en denkt, nou ja, nu wordt het tont of verzuipen. dat ze misschien nog wel gevaarlijker worden dan dat ze de hele avond zijn geweest. Ja, laten we hopen dat dat nog gebeurt. Want het zou toch buitengewoon zijn als het nog 3-3 zou worden. En ondanks het enorme er toch nog een verlenging noodzakelijk is. Nou, daar kan dan nu een kans komen als Rooney in het schapsomgebied is van Barcelona. Maar Rooney daar ziet dat het weinig druk is. Terug moet leggen op Garrick. Garrick vervolgens met een hele harde bal richting Nani. Die de bal ook niet kan binnenhouden. Ja, die eerste bal was niet eens voor Nani bedoeld. Maar voor uh, Hernandez die hem niet kon aannemen. Vervolgens rolde die bal vanuit de as wel door naar de rechterkant. Maar niet te belopen voor uh, die invaller. Nani dus. Gekomen voor de geblesseerde Fabio. En Valdez kan uh, zijn uh, doeltrap gaan nemen. Doet dat richting de rechterkant. Daar waar Villa onder meer en Alves staan te wachten. En uiteindelijk na een interceptie van Manchester United gewoon balbezit houden. De voorste lijn van Barcelona heeft dus gescoord. Pedro en Messi en Villa. Komt daar maar eens om. Boven zit voor Busquets. Messi, Busquets, Messi. Staat nu uh, op de eigen helft. Speelt Xavi aan, dat is een beetje ongelukkig. er staat er drie in zijn rug. nou wil Xavi dat er geduwd is. Dat is hij niet. En dan kan Rooney er vandoor. Rooney wordt ondersteboven gelopen, zou je toch zeggen? Nou, nou. Dat leek bij de overtreding van Busquets. scheidsrechter staat er bovenop en ziet niks. Of uh, ziet van alles maar zegt ik vond het niks. Rooney is woest, maar de wedstrijd gaat door. En Messi heeft de ballen weer. Nou staat Guardiola aan de kant te gebaren dat zijn ploeg wel nu ook naar voren moet blijven lopen. En niet moet blijven hangen op de eigen helft. En dat heeft Xavi in de gaten. Xavi drijft de bal op. Ziet dat Messi loopt. Messi loopt wel, maar krijgt de bal niet. Die gaat naar Via. Nu krijgt Messi hem wel. Messi versnelt weer op zoek naar het linkerbeen. Met een gelukje bijna bij Xavi. Via het been van Valencia. Maar uiteindelijk komt Van start dan de goal uit om die bal te pakken. En Meven in zijn stevige knuizen te pakken. En eventjes een soort veiligheid en geborgenheid te geven. Dan wel weer meegeven aan Garrick Want we moeten natuurlijk gewoon verder. En Rooney met, met die actie met Piqué. Waarvan ik dacht als hij een fractie eerder valt. Krijgt hij die vrije trap wel. Nu niet. Rooney die zich weer probeert vrij te spelen. Ja toch ook denkt ik ga wel Farbank spelen. En ik ga gewoon maar gewoon lekker doen waar ik zin in heb. En dat kan ik ook goed. Voorlopig staat Barcelona met 3-1 voor. Na 74 minuten. En heeft de ploeg in het blauw-rood ook de bal. Ja, ik wil niet uh, te veel bemoeien met het beleid van Manchester United. Maar de tofscorer van de ploeg in de competitie, Berbatov. Daar hadden we het in het begin van de uitzending al even over. 20 goals gemaakt. Is gewoon helemaal niet erbij vanavond. Zit niet eens op de bank. Daar zit wel Michael Owen. Maar of je die nou in deze fase beter zou kunnen gebruiken dan Berbatov. Waag ik toch echt te betwijfelen. Maar wat dat betreft is de spoeling relatief dun. Bij Manchester United. Door de keuzes die dus voorafgaat in dit duel zijn gemaakt. Barcelona speelt de bal rond. Doet dat achterin. Piqué wordt nu wel gejaagd. Door Hernandez in dit geval. Want Piquet doet één stapje en is hem eigenlijk kwijt. Dan geeft hij de bal aan Pedro. Die struikelt omdat hij een paar meter moet teruglopen om de bal te controleren. Dan kan Nani ermee vandoor. Valencia is mee. En Nani komt dan uit tussen twee tegenstanders. Maar hij is handig genoeg om eruit te komen. Gaat er tussendoor. Dan komt de derde bij ook. Schiet de bal door. Die wordt uitverdedigd door Mascherano. En komt bij Abidal. Abidal even een tikje voor zijn goede voet. En weg. Ja, in de voeten van Ferdinand. Uh, aan de rechterkant bij Manchester United wel op de middenlijn. Even kort combineren met uh, Garrick. Terwijl, maar dan moet ik ook weer even de verrekijker opzetten. Maar ik geloof dat Scrolls klaar staat ja, om zo in te vallen bij Manchester United. En dacht, dacht ik ineens, ja wie bij Barcelona? Nou, daar loopt in elk geval nu Pujol. Terwijl van de start het bal bezit heeft. Die zal dadelijk als dank wel wat minuutjes krijgen. En Keita loopt ernaast. Ook die zal als dank wel wat minuutjes krijgen. Wat zo in zal houden dat we Ibrahim Afeli vanavond niet in het veld zullen gaan zien bij Barcelona. Als Rooney gezocht wordt door Manchester United, Valencia, maar makkelijk wordt afgetroefd door Mascherano. Mascherano, Busquets en dan uh, Piquet weer. Nou jaagt Manchester United wel. Maar is dat jagen zonder dat dat nou echt al te veel overtuiging in zich draagt? Want uh, de jagen de drie en er staan er ook weer gewoon vier stil. Dan heeft dat echt geen enkele zin, want dan voetbal je daar natuurlijk heel makkelijk onderuit. Xavi. En Daniel Alves, die dan zelfs zoveel ruimte krijgt dat hij kan loven ook op de rechtervleugel. En dat met graag de doet ook. Daniel Alves, twee afspeelmogelijkheden. Hij kiest voor Via, krijgt de bal op de kop van het strafschopgebied terug. Wil dan Messi bereiken in het strafschopgebied. dat lukt niet. Overname van de Manchester United met Rooney mee naar voren, met Hernandez mee naar voren. Maar Evra, die de aanval wil opzetten, gespeeld aan de bal. Die komt voor de voeten van Carrick. En dan kan de bal alsnog naar de linkerkant komen. Dus dat Giggs de aanval kan continueren met de diepe bal nu naar Rooney. Daar is Abidal als eerste bij. En wat doet Abidal? Die draait de goede kant op. En Schiet de we bal weg. Ja, maar wel op het hoofd van uh, Valencia. Overigens, uh, die interceptie van die uh, rechtsachter. nu, dus van Manchester United. dat levert ook niet al te veel op. Dan de aardige actie van uh, Gix. Even een makkelijke voetbeweging. Waarmee die Evra eigenlijk uh, de vrijheid bood. om op te stomen op de helft van Barcelona. Dat kan maar duidelijk niet helemaal goed uit. En daarna weer die versnelling van Gix. Zo liet hij toch twee keer zien. Ja, welke klas die hij in zich heeft. Maar dat Sleet er nu toch langzamerhand wel wat op begint te geraken. Scholes is inmiddels binnen de lijnen. En het was eigenlijk wel een beetje de verwachting dat Carrick eruit zou gaan. Want die alle gele kaart heeft in deze wedstrijd. En uh, zich helemaal heeft gegeven. Vervangen dus door uh, Paul Scholes. Die erover denkt om na deze wedstrijd ook met het spelen van betaald voetbal te stoppen. Met name bij deze club. Omdat hij uh, niet echt meer in het uh, pulletje zit bij uh, Alex Ferguson. En te weinig speelt. Het is 3-1 voor Barcelona na 77 minuten. Van de leeftijd zal het niet liggen nu bij United. Je zegt dat terecht over Skols die 36 gigs. 37 van de SAR 40. Zoals, ik al elftal eigenlijk, zoals je de gemiddelde leeftijd hier gaat uitrekenen. De bal bezit voor Barcelona via Abidal. Via Iniesta. Via Sergio Busquets. Die staat in de middencirkel. Beweging is er weinig nu. Sterker nog, iedereen staat stil. Daarbij vergeleken bewegen wij ons helemaal suff van het moment. Tweede rood terug naar Abidal. Ook dat is een uh, surplus, Paar pasjes dan toch maar lopen omdat het af en toe wel moet. Terug naar de keeper, wordt wel doorgejaagd nu door Hernandez, opening naar de rechterkant, dat is een goede bal. Wordt met de borst nu teruggelegd, oh ja, Link, dat wordt met de borst teruggelegd door Dani en op Mascherano, die moet al in één keer die bal een peer geven. Er zit nog een been tussen van een van de Engelsen. Van Hernandez in dit geval. Is dat Hernandez? Nee, dat is kiks geweest. Giggs, ja. En dan denk ik altijd, je zal maar elkaars been raken. Dan zou je er nog ernstig gebaseerd bij raken ook. Dat loopt allemaal goed af. Maar de bal is alweer omdat hij over de achterlijn is gegaan. neergelegd door Valdes. Die tijd gaat rekken zelfs nu met nemen van de doeltrap. En dat uh, zou je toch zeggen, heeft zo'n ploeg niet nodig. Maar uh, wat dat betreft, Barcelona, buitengewoon professioneel. Terwijl uh, men continu bij de les gehouden wordt door de coach. Je zou denken bij een 3-1 voorsprong. En zo'n overwicht kan een coach als Guardiola gewoon rustig op de bank gaan zitten genieten van zijn elftal. Maar hij is er niet gerust op hoor, dat Barcelona dit over de streep trekt. Hij wil in elk geval dat er geen verslapping optreedt. De man die misschien wel, volgens Johan Cruijff, en misschien kan Tony Bruinslott daar misschien ook nog wel wat over zeggen. Deze uh, Guardiola lijkt, uh, ze, althans heeft aangegeven te willen vertrekken, volgens zeggen Van Cruijff, na deze wedstrijd uh, bij Barcelona. Omdat het dan klaar zou zijn. En er dus een uh, trainerspost vakant is. En had Cruijff ook geroepen. Dan moet Marco van Basten hem maar opvolgen. Zover is het nog niet. Hij is nog trainer van Barcelona. Hij ziet zijn ploeg met 3-1 voor staan. Terwijl Scholz nu speelt naar Park En Park zich vastloopt op Pique. Pique. Oh nee, niet. Nee, omdat hij toch nog met een uitgestoken been de bal kan verlengen. Dat is knap. Zo loopt de aanval door. Uh, kan Gix de bal krijgen. En zegt hij in het goed idee. gaat die bal daar niet tegen de hand? De scheidsrechter wil daar niet van weten. Het publiek van Manchester wel. Maar uh, zij zijn de enige en dat trekt niet zoveel in het laadje. Gix had een strafschop gevuld, maar krijgt die denk ik terecht niet. Terwijl er aan de andere kant nu een overtreding wordt gemaakt door Uradetal. Valencia. Die krijgt nu geel na een overtreding op Messi. En ik herhaal nog maar eens kijk naar nou, ja, de hensbal van Fia. Maar je moet wel het doel hebben om met je handen die bal te gaan en hens te willen maken. Zal ik het maar vrij vertalen? Dat doet Fia niet. Die loopt aan, die heeft de handen niet raar. Die hangen gewoon langs zijn lichaam. Daar komt dan een bal tegen. Ja, dat kan. Dus heeft de scheidsrechter dat goed gezien. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat Giggs het probeert. Uiteraard. Waarom niet? Je ziet wel dat de bal tegen de hand komt. Ja, vervolgens komt het verhaal van Bas, waarbij je dan kan zeggen... ...Kassai heeft het gelijk aan zijn zijde. Maar in Manchester United wil men daar best nog wel eens een boom over opzetten vanavond in een pub. Nog 10 minuten met die 3-1 voorsprong via Messi, Pedro Rooney voor Manchester United. En Pedro alweer nu volgens, uh, namens Barcelona komt van links naar binnen... Komt dan tegen Nani, maar via de Portugees de bal over de zijlijn. Abidal heeft alweer ingegooid, Messi heeft de bal ontvangen en hem gespeeld naar Xavi. De klok tikt dus weg in het voordeel van Barcelona. De ruststand was 1-1, toen dachten we nog heel voorzichtig misschien wel een verlenging. Maar ik moet eerlijk zeggen, als je ziet het klasseverschil, dan komt daar geen verlenging meer en gaat Barcelona gewoon die beker pakken. Ja, er geen twijfel, want uh, het is zo dat ik denk als je alle mogelijkheden en doelpogingen... ...en de hele wedstrijd tot nu toe naast elkaar legt, dat je uitkomt op 18-2 of 18-3. Ja. In die orde van grootte, er is geen twijfel, geen misverstand over dat uh, Barcelona hier vanavond... ...en niet een beetje, maar ver uit de betere ploeg is geweest. Dat ik nogmaals vind dat het tactisch bij Manchester United behoorlijk rammelde. Dat daar nog wel wat verbetering is en ik begrijp het ook echt niet hoe dat kan, want dat was twee jaar geleden ook. Maar goed, vooruit maar. En Manchester gaat deze wedstrijd niet meer winnen. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Abidal heeft de bal naar Iniesta gegeven. Iniesta aan de linkerkant. Pedro terug naar Iniesta. Dan wil hij hem weer terugbrengen naar Pedro. Dat lukt bijna ook nog omdat Valencia bijna mis zit. Maar dat kan herstellen en de bal kan terugbrengen naar Van der Saar. Negen minuten nog plus wat extra tijd. Nou ja, je hebt dat terecht gezegd. Ronald. Als er nou één ploeg in Europa is die weet hoe het is om in de slotfase... Want dat gebeurde in 1999, twee belangrijke goals te maken. In dan Barcelona. is het United met Sheringham en Solskjaer in Barcelona inderdaad. Toen de tegenstander Bayern München, dan is dat natuurlijk Manchester United. Maar ik zie het er gek genoeg nu, nou ja gek genoeg, ik zie het er gewoon niet van komen. Nee, het is uh, knap hoe Barcelona eigenlijk zo in het, uh, als je voor het gezicht zo'n wereldploeg als Manchester United, uh, ja, degradeert tot meelopers. Want veel meer is het niet natuurlijk, hè? nu wel even aanweg. Aan de linkerkant. Nou, hij richting de achterlijn. Balletje aan de voet. Moet dan wel een duel winnen van uh, Alves de rechtsachter van uh, Barcelona. Ja, dat lukt gewoon niet. Zo simpel is het. Bal gaat dan over de achterlijn. Dan is er nog wel zo'n uh, moment dat Evra denkt... Hé, hey, had die Braziliaan die bal niet als laatste geraakt? Maar ja, als jij als enige in het stadion daar zo over denkt... en zelfs je ploegenoten niet protesteren... dan moet je gewoon snel terug naar je plekje bij Villa... en moet je die doeltrap gewoon overlaten aan de keeper van uh, Barcelona... Die voor de vierde keer dit jaar de minst gepasseerde doelman is van Barcelona. Ja, dat is niet zo gek. Want zoveel heeft Valdez niet te doen in een gemiddelde wedstrijd. Zijn doeltrap komt wel op de helft van Manchester United maar op het hoofd van Ferdinand. En aan de rechterkant komt die bal nog voor de voeten van Valencia. Valencia speelt dan over de grond. Nadia die kan ten nou nood bij de bal komen maar heeft geen controle. Barcelona neemt over via Busquets. En dan bal een boogje naar Messi. Messi, een duel met Vidic. Vidic wint, maar hij heeft daarbij een overtreding gemaakt. Vindt de scheidsrechter. En een meter of drie over de middenlijn. Oh, Vidic gaat cynisch klappen nu naar de scheidsrechter. En zegt, heel goed gezien meneer Kassai. Levert hem dat een kaart op? Nee. Verbazingwekkend. Want meestal houden scheidsrechters daar bepaald niet van. Hij laat het maar en zegt, vrije schop. Dat is misschien ook wel weer goed van zo'n scheidsrechter. Want ook daar is men natuurlijk gefrustreerd. Dus nou ja, toe maar. Vrij schot voor Barcelona. Xavi en Messi. En Barcelona heeft de bal weer. Met nog zeven minuten te gaan. Ik denk dat er de laatste jaren geen scheidsrechter is geweest. In een Champions League finale. Die het zo eenvoudig heeft gehad als Kassai vanavond. Want hij heeft eigenlijk geen foute beslissing genomen. Had misschien één keer eerder een kaart kunnen geven. Maar heeft verder nauwelijks iets te doen gehad in deze wedstrijd. Keurig soeverein geleid. En de ploegen hebben het hem niet lastig gemaakt. Wat dat betreft uh, is dat een stuk makkelijker terugkijken dan web bijvoorbeeld op de WK-finale. Als nu Valdes nog in een duel moet met uh, Hernandez die in de diepte gevonden wordt. En voor de tweede keer in uh, deze wedstrijd is uh, uh, Valdes sterker in de lucht dan een aanvaller van Manchester United. Eerder al voor Rooney, nu troeft hij de Mexicaan af. Ja, wel alert omdat je als keeper van Barcelona toch niet zo gek veel te doen hebt gehad in deze wedstrijd. Maar dan nu als het moet wel zo'n dugeltje uit een doosje eerder bij de bal tegen de tegenstander. Goed gedaan. De bal zit alweer weer voor Manchester met Giggs die wordt teruggeduwd richting de middenlijn door Busquets nu. En dan de bal verspeelt ook nog omdat hij glijdt. Dan moet Fia er met de bal vandoor. Is er een overtreding van Park op de middenlijn. En kan scheidsrechter Kassar er ook niet anders dan een vrije schop van Barcelona toe kennen. Omdat Fia door de Koreaan wordt geraakt. Maar als ze kijkt naar de scheidsrechter zegt ja, vond je het echt wat? Nou, dat was het wel denk ik. En de vrije schop die door Barcelona inmiddels alweer genomen is aan de voeten ligt van Piqué. Piqué ruikt hij nog wat. We zitten nog voor Barcelona wat in? Nou, wel als je Xavi zoveel ruimte geeft, want dat gebeurt. Halverwege de helft van Manchester mag hij de bal in alle rust aannemen. Maar draait dan terug. Dat denk ik nog wel door kunnen lopen. Misschien dat hij vond dat daar wat weinig steun was. En uiteindelijk leidt Barcelona dan balverlies. Ferdinand met de bal aan de voeten. centrale verdediger geeft hem aan Rooney. Die staat nog in de middencirkel. Maar paast nu naar de opgekomen Nani. Aan de rechterkant. Nani weg bij Abidal. Nani naar binnen. Nani gaat schieten. Nani gaat schieten. Laag maar naast de goal van Valdes. Nou, dit was nog wel een aardige aanval. Rooney en Nani. Eh, Rooney op inzet. En uiteindelijk dus Nani die fris is naar binnen komt. Abidal daarin klopt. Je ziet toch ook wel dat het pijpje wat leeg is bij Abidal. En het zou mij niet verbazen. Ja, op het moment dat ik dat zeg kijk ik en zie ik Keita klaarstaan. Ik had eigenlijk verwacht dat Pujol nog eh, even een minuutje zou mogen spelen. Terwijl eh, Valdes, de keeper van Barcelona, vanwege tijdrekken door Basel eerder gememoreerd. Nu toch een gele kaart krijgt van Kassai. Die vervolgens achter zich krijgt en ziet, kijkt en ziet dat er gewisseld gaat worden. Wie, owie, oh owie, oh gaat eruit. Het is via die uit het veld gaat en het is Keita die voor hem binnen de lijnen komt. Ja, zo zal het zijn. Via daar de kant bedankt voor zijn derde goal. Zijn belangrijke derde goal, zijn mooie derde goal. Heel bekeken, goed geschoten. En daarmee gooide hij eigenlijk je wedstrijd op slot in minuut 70. En dus, nou ja, Keita in het elftal. Pedro had al gezien dat hij vermoedelijk nu naar de andere kant zou moeten gaan. Dat is inderdaad het geval. Daar gaat hij zich nu melden en Keita gaat zoals dat zo mooi heet hangend. Aan de linkerkant spelen. Dat is dan jammer voor ons Nederlanders, Want daar hadden we natuurlijk graag Afalaj even gezien. Die dat prima kan invullen. Maar daar Toch meer eentje. Die als je nou naar achteren moet. Dat dat betreft ook zijn mannetje staat. Hij dus in het elftal. Voor de slotfase in Londen. Ja, ik denk dat ook de pickwoorden wel hier een rol van betekenis ja, speelt. En Pujol zo echt nog wel een minuutje krijgt. In misschien wel zijn laatste finale. Terwijl Ibrahim dat is wel aan een warming-up is begonnen. En er misschien nog wat hoop gloort. Maar ja, dat moet dan wel snel. Want het is nog maar een minuut of vier. Als er nu weer een overtreding wordt gemaakt door Manchester United. En Kassai daar wel met de neus bovenop staat. Maar wie is de dader? Is dat Valencia? Is dat Scholz? Of is dat Nani? En of is het Rooney? Nou, Rooney bemoeit zich er alleen maar mee. Het is moeilijk om te zien wie er nu even op de grond ligt. Terwijl wij kijken naar een heel zenuwachtig handje. En als de camera dan omhoog zwengt, want hij zit helemaal aan de andere kant. Dat kunnen wij niet zelf zien. Dan zie je ineens een ja, betrokken gezicht van Ferguson... Die wat nervositeit heeft en wat ongenoegen en dat allemaal verenigd ziet in dat 70-jarige lichaam. Wie zit daar nou toch op de grond, Busquets? Oh, Busquets is het, ja. Busquets zit op de grond en heeft dus een tik gekregen. Nou, even nog wat oponthoud, zo vlak voor het einde van de wedstrijd. 3,5 minuut nog en dan mag de medische dienst van Barcelona zich nog even melden... om Busquets die inmiddels trouwens weer staat en nog eventjes richting Ferdinand moppert, om die nog even op te lappen. Ja, hij komt in botsing met uh, Valencia. Die eigenlijk met een ander duel bezig is. Maar zoveel oog heeft voor de ballen. En zo weinig voor de rest. Dat je dan de rest ook wel eens kan raken. Dan nou, wordt hij door Nani. Ja, Busquets heb ik het dan over. Nog het veld uitgeduwd. Zo van als je dan zo geblesseerd bent. Dan ga dan ook. En dat uh, levert dan nog bijna een, een handgemeen op. Nou, in ieder geval duwen trekwerk. En het is dan wel leuk om te zien dat Pujol klaar staat. om ondanks zijn blessure nog even zijn opwachting te maken. in deze finale. In ieder geval voor de laatste minuten. Hij was dus niet fit genoeg om te spelen. Terwijl Piqué zich nu af laat troeven door Rooney in een kopduel. Dat vond ik al raar. Maar het blijkt dat Rooney geduwd heeft. En dan komt het vrije schop voor Barcelona. Dat verklaart dan weer een hoop. Bousquet wil terug. De handen omhoog. Mag dat? Mag dat? Mag dat? Dan wordt eerst gewisseld. Ja, want eerst moet Dani Alves naar de kant. En dan kan hij, Busquets weer binnen de lijnen komen. En dan denk ik, heel eerlijk, dat Pujol nu binnen de lijnen komt. Drie minuutjes meedoet. En vervolgens die weken straks omhoog gaat houden. Want zo werkt dat volgens mij in Spanje. Hij is ja. de aanvoerder. De kapitaan van het team. Ja, en op het moment dat ik het zeg gaat die aanvoerdersband inderdaad van de arm van Xavi af richting Pujol. Eenmaal in het veld in Spanje en je bent de oudste, dan sta jij gewoon als aanvoerder in het veld. Terwijl hij zijn shirt nog in zijn broek moet doen, moet Pujol nu als rechtsachter gaat die de wedstrijd volmaken. Nu ook nog een aanvoerdersband gaan doen en gaat Manchester United nog een keer gas geven met Rooney. Ja, Nani die de bal kan krijgen van Rooney, maar dan graag een uh, bal voor het doel wil brengen, daar niet aan toekomt. Wel nog een ingooi via Valencia aan de bal terug naar Scholes. Dat zou toch wat zijn als Manchester United nog wat terug zou doen in de slotfase. En het nog echt spannend zou maken. En het zou zo zijn dat Pujol misschien wel helemaal niet fit genoeg is om langer dan vier minuten te spelen. Dan zou je jezelf ernstig in de voet schieten. Ik kan me niet voorstellen dat er op basis daarvan keuzes zouden worden gemaakt. Maar je gaat er nog bijna aan denken. Het is 3-1. Dat betekent dat de marge voor Barcelona normaal gesproken voldoende is. Zeker gezien het betrekkelijk relatieve weerwerk dat Manchester United heeft kunnen bieden in deze wedstrijd. De laatste minuut gaat in. Zal nog wat extra tijd bij komen. Het is nog altijd 3-1 voor de Spanjaarden. Als er nog eens een lange bal gaat richting Hernandez, die je eigenlijk in dit duel natuurlijk helemaal niet hebt gezien. Nani. En dan uh, nog eens over de linkerkant een aanval. Een voorzet richting Hernandez. En over Rooney heen. Uiteindelijk opgepakt door Valencia aan de rechterkant. wilde ik zeggen, maar dat gaat niet. Omdat Abidal er of Keita daar iets eerder bij is. Die kan die bal wegwerken. Vlakbij zijn eigen strafschopgebied wel in de voeten spelen van Ferdinand. Ferdinand weer naar Rooney. En zo speelt men deze wedstrijd uit. Rooney weer terug naar Vidic, naar Ferdinand. En Ferdinand dan weer naar Valencia. Laatste officiële seconde van het duel. Ferdinand het aan de bal, terug naar Van der Sar. Het zal een van de laatste ballen zijn in zijn carrière die hij aanraakt. Dat is vreemd om uit te spreken. Na alles wat hij heeft meegemaakt en alles wat hij gepresteerd heeft. Al zijn het alleen maar die 11.463 minuten in het Nederlands elftal. Veel aan de overkant van het veld er eh, nog eens een bal klaar wordt gelegd voor Manchester United. En Ronald druk wijst, maar ik heb geen idee waarom. En volgens mij staat Afflei oh, klaar. Ja. Oh, ja. dat heb ik ook niet gezien. Ja, Affelai staat klaar. Die gaat zo meteen nog inkomen. Nou, dat is hartstikke leuk. Heeft hij, toch nog, heeft hij toch nog wat minuutjes? Ik denk, dat laat ik toch maar even weten. Nou, niet heel veel, want er komt drie minuten extra bij. Nou, dat is een beetje standaard. Dat komt ook vanwege de wissels. En op die manier zullen die drie minuten worden uitgespeeld. Ja, op welke manier? Ja, zo dus. Lange bal van Valdes richting Pedro. Pedro even kort met Pujol. Dan Xavi. Xavi gaat wel de middenlijn over. Ja, dan gaat iemand diep. Dat is Iniesta. Die heeft nog niet gescoord. Iniesta in de loop. En dan krijgt hij hem net niet over van de Sardijn. Hij krijgt de bal mee, pakt hem in één keer uit de lucht als die 10 meter voor het strafstopgebied staat. Ziet dat Van der Sar wat het ver voor de goal staat en dan moet Van der Sar heel snel terug. Maar die strekt dan de armen om vervolgens die bal toch uit de lucht te plukken. En zo komt er dus geen vierde doelpunt voor Barcelona. Dat zou een uh, fenomenaal doelpunt zijn geweest, maar het komt inderdaad net niet. Balbezit voor United. Het uh, publiek van Barcelona weet natuurlijk hoe laat het is. Nou ja, hoewel dat van Manchester ook. Maar die zijn stil, dus die horen we niet. Die anderen maken lawaai. Dat zijn echt alleen maar Spaanse fans links van ons die springen, hossen en feestvieren. En rechts van ons zit iedereen stil. Komt er nog een uh, offensiefje, Nani, met Hernandez en Scholz. die dan inpaast aan de linkerkant. Daar is Rooney. Wacht dacht even buiten spel wordt niet voor gevlagbalken. Balken voor de goal wordt dan weggekondigd door Piqué. Voordat er een van de aanvallers van United gevaarlijk kan worden, komt dat opnieuw aan de linkerkant uit bij Rooney. Die dan de bal via Pujol over de zijlijn laat gaan. Dat betekent dus niet van dat Ibrahim afvaluitvelding kan komen. Kijk, en zo heeft ook nadeel toch zijn voordeel. Daar is die Ibrahim Afelai en hij komt voor Pedro weer een aanvaller die eruit gaat dus gaan we eerder al uh, via hebben zien vertrekken. Nu ook deze vleugelspits naar de kant. En de entree voor Ibrahim Aflay in zijn uh, eerste halfjaar... ...waarin hij wil leren, maar toch maar mooi eventjes... ...de eerste Champions League finale minuten mag meepakken. Het zijn er uh, twee. Gaat zich razendsnel melden. Bijna dus het einde van deze finale. Natuurlijk hebben we mooi voetbal gezien. Natuurlijk hebben we klasse dingen gezien. Maar een echte wedstrijd, zoals je hier misschien dat wel wenst... Als je naar een finale gaat, is het nooit geweest. Twee jaar geleden was het klassenverschil minder groot dan in dit duel. De handjes in de Utrechtse wijk overvecht nog even op elkaar Voor Afelaj, die nu weg mag met Messi. Messi aan de bal. Geef hem aan Afelij, die in het strafschopgebied staat. Afelaj, wat uh, kun je met die bal schieten? Hey, oh, van der Saar. Ja. Nou, zou je hem dat nog van harte gegund hebben. De twee Nederlanders blazen nog een partijtje mee in de slotseconde van deze wedstrijd. Maar Van der Saar wint dit onderlinge duel. Ja, van der Saar die wel gewoon tot het einde blijft staan in deze wedstrijd. Geen gekkigheid bij een 3-1 achterstand. Van der Saar gaat dadelijk zijn handschoenen aan de gaan hangen. En het einde maken aan een carrière die lang heeft geduurd. Op 23 april 1991 Ajax-Sparta na 32 minuten maakten we voor het eerst kennis met invaller Edwin van der Saar. Die toen kwam voor Stanley Menzo. De doorbraak liet nog wel twee jaar op zich wachten. En in 2011... Ja, kent de hele wereld Edwin van der Sar en kan de hele wereld ook afscheid nemen van misschien wel de beste keeper van de wereld die nu de bal heeft en hem gaat geven aan Ferdinand. Bij die 3-1 voorsprong dus voor Barcelona, terwijl de spelers van Barcelona al klaar zijn om te feesten. En de wedstrijd is voorbij. Het eindsignaal klinkt. Kassai fluit en Barcelona mag elkaar in de armen vliegen en is in 2011 de winnaar van de Champions League. Dat dat terecht is, daar kan geen twijfel over bestaan. Niet alleen door wat Barcelona in het hele lopende seizoen heeft laten zien. Maar vooral ook wat het hier vanavond op Wembley op de mat heeft gelegd voor 90.000 supporters. Het was een klasse beter dan de tegenstander. Manchester United toch niet de eerste. De beste kwam er eigenlijk totaal niet aan te pas. Heel even deed het wat terug nadat Pedro Barcelona al voorsprong had gezet. Het was een Rooney en een van de weinige mogelijkheden voor de Engelsen. Messi na rust, via na rust, tekende voor de eindstand. 3 Hey, de champagne die, uh, wordt op dit moment ontspoten of gespoten richting de spelers. Ze zijn in een, uh, in een kringetje. Natuurlijk die spelers van Barcelona met ook uh, Guardiola daar in het midden om uh, mee feest te vieren. En die van Manchester United gaan nu heel sportief hun tegenstanders feliciteren. Ja, het feest is voor uh, de blauw-rode. We gaan straks ongetwijfeld nog horen hoe mooi deze uh, uitreiking van de, de cup met een grote orde is. Maar uh, Barcelona is dus de ploeg die wint van Manchester United tijdens de Champions League finale 2011 in Londen. Hij is stoer, knap.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 Gisteren namen de opstandelingen een militair kamp in. Daarop bombardeerde de Jemenitische luchtmacht de opstandelingen. Veel inwoners zijn Sana'a ontvlucht. Bij een zelfmoordaanslag in Noord-Afghanistan... zijn twee Duitse militairen om het leven gekomen. Een Duitse generaal raakte gewond. In totaal zijn zes mensen omgekomen... bij de aanslag op het kantoor van de gouverneur. Onder de doden is generaal Douds... de militair leider van de Noordelijke Alliantie... die tegen de Taliban vocht. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist... De bloedbank in Hamburg roept mensen op om bloed te geven in verband met de uitbraak van de EHEC-bacterie. De bloedbank vreest voor een tekort als het aantal besmettingen verder oploopt. In Duitsland zijn vandaag nog vier mensen aan de darmbacterie overleden, waarmee het totaal aantal slachtoffers op tien komt. Honderden Duitsers zijn ziek geworden. Sommige van hen verkeren in levensgevaar.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 Nog een kleine 16 minuten en die gaan we natuurlijk gebruiken om te kijken wat er in het Wembley stadion gebeurt... na afloop van die wedstrijd tussen Barcelona en Manchester United. De cup wordt zo uitgereikt. We zijn er live bij met Bas Stiegler en Ronald van der Geer in het stadion. Tony Slot hier in de studio. Tony, even over die tweede helft. Wat is je opgevallen? Nou, direct dat dus... Uh... Ferguson had gezien dat hij tekort kwam op het middenveld. Hij heeft Park eh, als harde werker en stoorzender op het middenveld naast Kerk gezet. Hij heeft Giggs eh, linksbuiten laten spelen. En eh, die liet vaak alwes opkomen. Eh, het werd niet beter, het spel van Manchester United. Ik vond het eh, erg teleurstellend hoe hun eh, gereageerd hebben... vanaf de start van de tweede helft als met de 2-1 achterstand. Terwijl toen, uh, toen Ferguson naar buiten kwam, toen zei hij van die is boos geweest. Die, ja. heeft, die heeft wat gezegd in de rust. Ja, zeer zeker, omdat ze heel veel uh, spul werkte. En ik vond het ook heel typerend omdat ze pas in het laatste kwartier... bij een 3-1-achterstand... dat toen pas Ferdinand uh, doorschoof naar Messi op het middenveld. Want steeds in de punt van de ruit, waar Messi posteerde... Uh, daar, was, daar domineerde Barcelona. Um, direct na de T een kans voor Alves, alleen voor Van der Sar. Die had hij goed te pakken, maar dat was een beetje de waarschuwing voor de 2-1 van Messi, die uh, redelijk vrij kon inschieten. Had Van der Saar die eigenlijk moeten hebben? Die had hij niet kunnen pakken, omdat hij dus uh, zijn zichtsveld uh, geblokkeerd werd... door een zeer slap uh, in het duel gaande Evra, die naar de bal had moeten gaan. En in het verlengde van Evra stond ook nog de verdediger Fidic. En Messi scoorde hem in de contrahoek. Dus Van der Saar moest mee naar de lange hoek om terug te gaan naar... Hij stond eigenlijk op het verkeerde plek. En dat, en, uh, dat kwam dus dat de twee verdedigers Finits... Oh. en vooral Evra niet gericht op de bal verdedigden... in de korte actie van uh, Messi. En, en Messi een keurig met de curve wegdraaiend van, van de ZAR uh, ja. Ja. inschoot. Ik, overigens... Um, is het zo dat uh, uh, in de aanloop naar de 3-1 van Via, prachtige goal overigens, uh, die, die in die, uh, die bovenhoek krulde... liet Van der Saar nog wel even zien hoe goed hij nog steeds is. Hè. Binnen, geloof ik, drie minuten had hij twee geweldige reddingen. Ja, ik heb hier ook genoteerd tussen de 62 en de 66 minuten... vanaf het moment van de goal. Uh, dan uh, drie prachtige zeefs op schoten. Uh, zelfs een keer met de voet, een keer met de hand... He, wat dat betreft heeft hij zijn kwaliteit gedemonstreerd tegen dit Manchester, met dit Manchester United. Ja. Messi heeft een record uh, geëvenaard nu. Ja, ja, record hij heeft twaalf van... goals gemaakt in deze uh, competitie van de Champions League. He, en daar evenaardt hij uh, ja, ook een grote uh, verdette in het uh, Europese voetbal, onze uh, Ruud van Nistelrooy, Die speelde in 2002, 2003 bij Manchester United en toen vestigde hij uh, dat record van... Uh, van 12 goals. Mooi dat uh, Avelay er nog even in mocht, hè? Ja, dat vond ik fantastisch. Het was toch ook leuk in die 91 e minuut... dat Avelay hem net niet mee voor hem kreeg dat hij kon schieten. Uh, maar dat je dus toch nog een uh, confrontatie van de zaar... in zijn laatste actie uh, uh, op het topniveau... tegen een nieuwe speler uit het Nederlands uh, voetbal gebeuren. Dat was eigenlijk toch wel een, uh, ja, een heel leuk laatste uh, feit. Ja, zo had ik het inderdaad nog niet gezien. Het was de, de nieuwe generatie die schoot op de oude generatie. Juist. Avelay, die, en de uh, twee Nederlanders die op top dit topniveau uh, ja, uh, hebben gespeeld. Het moment is daar. Um, Edwin van der Sar is langs de cup gelopen. Die hij dus niet in ontvangst gaat nemen. En nu, nadat ze de erehaag hebben gegeven... jongens, uh, is het moment daar uit uh, de beker gaat uitgereikt worden, hoor ik. Ja, Manchester United is inmiddels langs geweest bij Michel Platini. Die op de tweede ring van dit stadion staat. Dat betekent dat Manchester United die enorme klim inmiddels al achter de wielen heeft en bovenlangs die beker is geschoven. Waarbij je nog zag dat Michel Platini nog wel wat mooie woorden over had voor Edwin van der Sar. Zoiets zei van: Ja, dit had mooier gekund voor jou, maar in elk geval bedankt voor alles. Ferguson, daar kon er wel even een lachje af. Voor de rest is het logischerwijs teleurstelling... dat afdruipt van de gezichten van de spelers van Manchester United... die nu die hele klim alweer terug gaat maken zijn. De hele eerste ring op, zeg maar. Vervolgens een trappenhuis naar de tweede ring. En dan kom je op een soort balkon. En daar staan dan alle bobo's, alle genodigden van vanavond. En daar staat ook dat stukje zilverwerk... dat zometeen Barcelona in ontvangst mag gaan nemen. En dat gaat, daar hebben we het net al even over gehad. Pujol doen. En daar loopt dus ook Ibrahim af... Die toch ook zal denken, ja, ik heb geen moment spijt van, uh, van dat tekenen van dat contract in de winterstop. wat ik nu mee heb gemaakt, dat grenst werkelijk aan het ongelofelijke. Barcelona is nog een meter verwijderd van de beker. Vierde keer dat ze die mogen gaan ophalen na 92, 2006 en 2009. Een innig omhelzing tussen Guardiola en Platini. voorafgaand aan het moment dat de beker omhoog zal worden getild... Nou eh, lijkt het mij inderdaad dat de aanvoerder dat straks moet gaan doen. Piqué loopt nu vooraan in het rijtje. Die geeft de beker vast een kusje. Dat hij door eh, Platini is behangen met een medaille. Zoals alle spelers van Barcelona behangen worden met de winnaarsmedaille. Die van eh, Manchester staat nu met de medaille die je dus eigenlijk niet wil op dat veld te wachten en te kijken van beneden af. Daar waar veel fotografen staan, daar waar veel officials staan. En zij kijken naar het schouwspel dat zich dus relatief hoog. Daar op die tweede ring van de tribune afspeelt. Waar de spelers van Barcelona nu allemaal worden gefeliciteerd. Door een uh, hoeveelheid UEFA officials en aanverwanten. Het tweede helftal komt. Daar is Busquets, daar is Keita. Daar komt ook uh, Ibrahim Afellay door ons beeld gestiefeld. En dat is toch wel echt aardig. Dat deze jonge Utrechtse jongen. Die nu de hand schudt van Michel Platini. Toch inderdaad wel eens achter zijn oren zal krabben. En zegt wat gebeurt mij nou toch allemaal. Maar hier maar de moed uit moet putten. Dat hij ondanks het feit dat hij... Nou ja, niet standaard speelt, maar toch vermoedelijk meer gespeeld heeft dan hij zelf heeft verwacht. Toch de goede keuze gemaakt ja, ja, Dat hij mag invallen in deze wedstrijd. Het geeft wel aan hoe hij ervoor ja, staat. Exact. Ik bedoel, wie zitten, zitten daar nog meer? Bojan Kierkic zit op de bank. Adriano. Toch ook spelers die uh, met enige regelmaat van betekenis zijn geweest. Maar, maar ook hij in krijgt Reden, dat minuutje. Ja, en ook tegen Madrid in die halve ja. finale. Ja. Was hij toen zelfs nog aanwezig met de voorzitters? Dus dat is zeker waar. Nee, nou ja, hij staat er uh, goed op bij de coach. En dan voor hem te hopen dat dat ook de coach volgend seizoen nog is. Want daarover, nou, zeker nu na het Arie winnen van deze Europa Cup. Wat zeg je, Tony? APPLAUS ik dacht even dat ik een interruptie hoorde. Maar de aanvoerder van Barcelona. Pujol heeft zich daar gemeld, maar gaat de beker overhandiging overlaten? En dat is mooi, daar krijg je kippenvel van aan Abidal. Hij mag de beker omhoog houden, doet dat op dit moment. Terwijl er dan een orkaan van geluid losbarst. Het uh, vuurwerk ontstoken wordt. En de slingers komen uit elke uh, staalconstructie hier in het stadion. Goud en zilver daalt neer uit de hemel op het heilige gras van Wembley. Terwijl Erik Abidal, de Fransman met die beker omhoog staat. Vuurwerk nu ook boven Londen. Ja, dit is een mega evenement. En dit is een mega winnaar. Barcelona, Erik Abidal. En dat is een mooie mooie geste, Bas. Dat ze deze jongen, dat Pujol die dat zo had verdiend om die beker te pakken. Maar dat er dan altijd iemand is die dat nog iets meer verdient. Man die misschien wel op de rand van leven en dood heeft gebalanceerd. Lang weg was, nou ja, niet eens zo heel lang. Na drie maanden terug was, wonder boven wonder. En hij... Als dank voor alles mocht nu die beker in ontvangst nemen. Jazeker, groot gebaar. Groots gebaar voor een uh, speler die laat dat er dan in een piepklein <lacht> bijzinnetje nog bij zitten. zitten. De afgelopen, de afgelopen keer de finale dus miste. Omdat hij uh, geschorst was en dan nu na alles wat hem lichamelijk is overkomen. Met een levertumor die moest worden weggesneden. Hier gewoon een finale speelt en daar met de beker staat Aflei met de beker omhoog. Ook dat ziet er mooi uit. Nu is de beker een hoedje geworden en blijkt dat bij Fia heel aardig te staan. Het mag duidelijk zijn dat Barcelona een feest viert. Intussen zie ik met mijn rechteroog, want die dingen kunnen bij mij twee volstrekt <tieks> afzonderlijke dingen. Dat ziet er soms heel gek uit, maar met mijn rechteroog zie ik dat nu de spelers van Manchester United toch nog even de supporters gaan bedanken. Ja, en terecht, want daar zaten er ook tienduizenden voor in dat stadion. En ze hebben hun helden toegezongen. Maar het was te vergeefs, want Barcelona, met nu Messi die de beker toont aan iedereen die dat maar wil zien, mag zich de sterkste met recht de sterkste noemen van 2011. Dan zou het nooit eens gaan vervelen voor al die mensen, vraag je je dan af. Dat feest vieren omdat Barcelona weer eens een prijs heeft gewonnen. Dan kijk je, naar je linker, met je linker oog naar de linkerkant van het stadion. En dan zie je dat al die mensen in het blauw en in het rood gewoon weer een fantastisch feest aan het vieren zijn. In het geel en oranje zijn ze ook gehuld. Oranje de kleur van het shirt dat Barcelona droeg in 92... toen het op dit gras de Champions League won. Of thans toen nog de Europa Cup 1 door die vrije trap van Ronald Koeman. De spelers van Manchester United met de handen in de zakken schokken hier over het veld we hebben we daar ook even de tijd voor. Omdat die van Barcelona nog moeten beginnen aan de weg terug. En ik heb u al eerder geschetst dat zijn heel wat trappen die hier afgelegd moeten worden. Je kunt hier eigenlijk niet functioneren in het stadion zonder een enorme wandeling te maken. Dat hebben wij ervaren en dat maken nu ook de spelers van Barcelona mee. Die straks naar dat veld komen waar uh, inmiddels de slingers alweer zo'n beetje zijn afgeschraapt. En waar eh, nog wel het publiek natuurlijk nog één keer die spelers wil zien met die beker... die straks ongetwijfeld getoond gaat worden aan het publiek. Lionel Messi had hem net als laatste in zijn handen. Sterker nog, die heeft er ook maar een hoedje van gemaakt. Ja, weet je wat ik zo mooi vind bij die uitreiking? Het afferlai, die kreeg hem geloof ik als derde. En daarom riep, staat het grote wijde in de lach. Dan denkt hij, ja, ik heb die beker, wat moet ik mee doen? En hij zet hem op zijn hoofd. Ja. Want dan is, is hij wel trendzettend geweest, want dat deed daarna iedereen, ja, daarna deed iedereen het. Ik denk, ja. ja, ik heb hem nu wel... Oh. Het, het is leuk ja, om te kijken dat sommige mensen... Het is leuk om te zien dat dan Aflaai ineens per ongeluk daar als derde staat. Ik kan me ineens 88 herinneren. was toen niet Berry van Aarlyk die als tweede stond naast Gullit. Toen ja. Europees kampioen waren geworden. Ja, dat hij ook ja. schrok van, hé, waarom sta ik hier eigenlijk? Die hoor ik niet. Nee. Zoals ja. met Ibrahim ook een beetje, maar... Nou, het is leuk dat dat de avond toch een beetje een Nederlands tintje geeft. Het is leuk om te onderstrepen dat we... ...nog steeds voetbaltalenten hebben in dit land en opleiden. En daarin slagen om die toch weg te zetten bij de grootste clubs. was het dan toch een zeer gewaardeerde kracht zijn. Gejuich op de achtergrond omdat de spelers van Barcelona... ...naar die wandeling over de tribunes nu aan zijn gekomen op het veld. En daar met de beker in de hand nog achter een bord moeten plaatsnemen. Want dat is het fotootje dat u morgen in kranten en bladen en op internetpagina's tegen gaat komen. En dan vermoed ik dat ze daarna nog wel even naar hun eigen fans gaan lopen. Ja, dat is een flinke wandeling, maar uh, dit krijg je altijd, dit beeld. Ze liggen nu op het veld achter het bord, uh, Champions League winners seizoen 2011. Nou ja, dat bord daar is niet heel veel meer van te zien, want de selectie van Barcelona is nogal groot. En ja, wat ik moet eerlijk zeggen, de medische, technische begeleidende staf ook. Er staat zelfs een vrouw tussen, waarvan ik me afvraag, wat zou de functie van deze lieftallige jonge dame zijn? Maar ze staat er wel tussen en ze mag mee op de foto. En zo gaat er een man of dertig op de foto als winnende equipe van de Champions Editie 2010-2011. Barcelona is het dus geworden, Barcelona, dat de road to Wembley begon... met een pool, Kopenhagen, Ruben Kazan en Panathinaikos. Vervolgens te sterk was voor Arsenal, Shakhtar en Real. En met name die twee wedstrijden tegen Real spraken natuurlijk nogal tot een verbeelding. En uiteindelijk hier dus terecht kwam en spelend tegen Manchester United heerste. Luister even naar dat prachtige clublied van Barcelona. Ja, het blijft mooi. En in de klanken van uh, dit clublied uh, zagen we ook op de monitor... dat Edwin van der Sar toch wel een beetje eenzaam... ik weet niet of jullie uh, daar uh, zicht op hebben... maar die leek een beetje eenzaam zijn eigen rondje te lopen. Dat verbaast me helemaal niks. Ik, ik ben hem totaal uit het oog verloren eerlijk gezegd. Nou, we zagen hem net kort even in beeld. En... Oh, nou, ja, dan weet je, die... Als je nou je laatste wedstrijd speelt aan zo'n carrière... dan denk ik dat je sowieso wat moet wegslikken... En je... Dan ja. dat veld op in de wetenschap dat jij vindt dat je hem gaat winnen. Ja. En ik denk dat het nu echt nog wel een paar weken duurt... voordat uh, Van de Start denkt, dat heb ik eigenlijk een geweldige carrière gehad. Uh, Tony, als je uh, de Champions League wint... Wat, wat krijg je dan eigenlijk, behalve uh, dan, uh, die beker? Wat, krijg je als, wat heb jij gekregen? Een, uh, een heel mooi uh, een hele mooie speld met diamantjes. Dus een speld door honor, een erespeld. En... Uh, dat met vier echte diamantjes. En het, uh, ja, dat is heel leuk. En die krijg je van de UEFA of krijg nee, je nee, van de club? Nee, van Barcelona zelf. Van, Barcelona zelf. Van, de UEFA, van de UEFA krijg je een medaille. Dus de medaille die ze om hebben. En, die... en dan eventueel uh, na contractuele afsprekingen... Uh, besprekingen met de spelersgroep... Uh, krijg je een, uh, een eindpremie. Uh, ja. en wat ik gelezen heb in de kranten... ik weet het bedrag niet... is 300.000 euro geloof ik, per ja. speler. Ja. Waar ligt die medaille van jou? Uh, die, ja, in mijn kantoor. Je, hebt hem nog wel, je weet ook nog waar die ligt. Ja, ja, ja je zeker. Op, je hoort ook van veel sporters dat ze geen idee hebben waar ze dat ding... Oh ja, ergens op zonder. Uh, maar jij hecht wel aan dat soort dingen. wel netjes bewaard in, in mijn kantoor. Um, mooi was die hand van Ferguson uh, direct na afloop uh, richting uh, Guardiola. Ja, zeer gemeen, Want ik denk dat ook dat hij uh, uiteraard als, uh, als topcoach uh, inzicht heeft gekregen... dat Barcelona het spel dicteerde vanaf de tiende minuut. Uh, het middenveld in handen nam. En dat uh, Messi positioneel ongrijpbaar was voor zijn twee centrale verdedigers. Mm. En de drie man die hij op het middenveld heeft gezet... het niet aankonden tegen de middenvelders van uh, Barcelona. Ja. En je... daar is de wedstrijd uh, beslist. Maar je zag ook duidelijk in zijn blik van jullie waren gewoon beter. Dat, ja. dat, dat sprak hij gewoon eigenlijk zonder woorden uit. Uh, ja, oké. Okay. Een soort, dat is, soort van uh... overgave leek het wel... Uh... Ja, als woorden kunnen spreken, dan uh, zag je gewoon aan hem... dat hij, uh, nou niet tevreden mee had... maar dat hij gewoon de overwinning feliciteerde aan Guardiola. Ja, ja, ja. hij gaf zich over. Het is een, uh, een gekke huis op het veld. Barcelona-spelers die uh, helemaal uit hun dak gaan. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat het nu in Barcelona zelf... ook een enorm uh, gekkenhuis is. De komende dagen zullen we ongetwijfeld uh, de beelden gaan zien. Laten we hopen dat het uh, rustig blijft. Uh, zo rond een uur of drie, want de traditie wil ook dat het rond die tijd een klein beetje uit de hand begint te lopen. Laten we hopen dat dat uh, niet het geval is. Al met al terugkijkend op dit uh, Champions League seizoen... terechte winnaar, Tony? Uh, terechte winnaar Barcelona. En toch wel iets teleurgesteld gesteld in... Uh, vooral het tactisch concept van uh, Manchester United. Ja. En um, uh, Pep Guardiola, dat heeft Cruijff gezet. Dat heb ik je nog vergeten te vragen. Moet hij nu weg? Nou, hij moet, Barcelona, niet, weg, hij moet uh, niet weg, maar uh, hij hij ma gaat hij weg, denk je? Hij mag drie, vier, vijf jaar bijtekenen. Hij tekent alleen maar per jaar bij omdat hij gewoon wil kijken en genieten en wil werken zoals hij wil en kan werken. Mm -hmm. En als dat kan, dan uh, verlengt hij hem uh, elk jaar zijn contract. En hij heeft gewoon een blanco cheque gekregen om in te vullen wat hij uh, wil verdienen. Maar ze willen hem gewoon houden. Het kan zijn uh, met zijn hernia die hij gehad heeft en de druk die hij uh, wel heeft meegemaakt uh, dit jaar om steeds opnieuw te presteren, hm. dat je wel eens een keer een sabbaticalier neemt. Ja, maar ik zie hem niet 1-2-3 naar een andere club vertrekken... Hm. Dan, dan gewoon doorgaan bij Barcelona ja. of een sabbaticalier nemen. Oké. Okay. Dank je wel voor je komst en je mooie analyse. Fijn. Tony nu okay, Slot. Dankjewel. Terwijl we op de, de beelden zien dat uh, een van de spelers van Barcelona nu het net van uh, Wembley... Even kijken of ik ken wie dat zo snel is. Piqué is dat volgens mij. Die knipt nu het net door en die neemt hij mee als souvenir. Volgens mij is dat overgenomen van het basketbal. En wordt dit een nieuwe uh, traditie. Goed. 1-0 Pedro, 1-1 Rooney, 2-1 Messi, 3-1 Villa. Barcelona is de beste van Europa. Zometeen met het overmorgen. Gepresenteerd door Margriet Bransma. Goedenavond.